Met het NOS Journaal. Nu het erop blijkt dat wilde eenden de bron van de vogelgriepbesmettingen in Nederland zijn... willen pluimveebedrijven dat de maatregelen worden aangepast. Daarvoor pleit de Nepluvi, de Nederlandse pluimveeverwerkende industrie. In uitwerpselen van twee sminten werden dodelijke en zeer besmettelijke H5-typen aangetroffen. Volgens voorzitter Oding zitten er nauwelijks pluimveebedrijven rond waterrijke gebieden waar de eenden verblijven. Die zitten vooral rond Barneveld, midden op de Veluwe...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 Veiligheidsdiensten melden dat de vrouw en zijn zoon proberen de vrouw de, de grens tussen Syrië en Libanon over te steken. De twee worden voorlopig vastgehouden in Libanon. Ook Iran voert luchtaanvallen uit op strijders van de islamitische staat in Irak, melden verschillende media. De Iraniërs zouden doelen onder vuur nemen in het iraans irakse grensgebied. De Westerse coalitie, waar ook Nederland aan meedoet, opereert in een ander deel van Irak. Het weer bewolkt en in het westen wat motregen, in het binnenland droog... en het wordt vanmiddag 0 tot 3 graden. Morgen droog wat zon en het blijft koud. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Dit zijn de files van 3 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort bij Muiden 4. En op de A4 Amsterdam Den Haag staat tussen Hoogmade en Zoete Wouden Rijndijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 Het de derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zondag. Op zondagmiddag of op dinsdagmorgen, want dan wordt dit programma herhaald. Jorden, hoorde Alison Maillet en All Cried Out. En wat gaan wij in het derde uur allemaal doen, Maurice? Ah, <lacht> uh, <ja. lacht> uh, wat is mijn spiekbriefje? Oh, hier. Uh, het dier van de week uh, komt om uh, half vijf voorbij. Oh, oh, gezellig. Ook een, uh, krap half uurtje. Komt hij langs? Ja, ze komt langs. Uh, okay. Gezellig.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 Nee, uh, dat, je, je hebt ze waarschijnlijk wel zien lopen, die twee zilvervossen in zijn antwoord. Ja, ja, ja. Iedereen weet het ondertussen wel, dat ze zijn uh, meegenomen. Nou, ik had dus er één gezien. Aap. Maar er waren er twee. Ja, ik had er één gezien en die oh, wilde een. ik op de foto nemen. Want ik zag uh, diverse foto's op uh, Facebook. Uh -huh. Ik denk, niet nee, in de nacht neem ik ook een foto van die uh, zilvervossen.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 we gaan We gaan luisteren naar de 12 fish en dat is een hele mooie uitvoering hoor van Sharon Brown.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 www.zfmzandvoort.nl Uiteraard kun je onder meer luisteren naar de uitzending van CFM en het laatste nieuwsvolg, hè? Dus ga naar www.zfmzandvoort.nl En wat gaan we nou weer opzetten? Volk, van kwaps! Kwaps! Kwaps! Is dat een nieuwe Ja, nieuwe Jazeker, kijk, daar komt hij aan.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 maar doorlopen, hè? Ja, ja, ja. De bij CfM met de single walk. We gaan eens dus even kijken of die uh, wedstrijd, waar we het uh, net over hadden, die wedstrijd uh, FC Twente tegen FC Groningen, is die inmiddels geëindigd, Maurice? Ja, zeker. Die is geëindigd en het eindstand is 1 tegen 2 voor FC Groningen.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 Sammy, loop maar door de nachten op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy, want jouw nachten Sammy, zijn zo koud. Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy, er is een die van je houdt. Je zie die grote voetstappen van Ruud Jansen weer op het plafond... Hè? die er nog steeds zijn. Uh... Ja, van, nog steeds van, uh, ja, ja van, van die zingel van uh, La Auditie, hè? Ja, deze wilde ziel, hebben we het dan over.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 Een huis met een paardje over balkon zou dus voor haar ideaal zijn. Ze krijgt blaasgruis voer en dat gaat prima. Kom snel eens langs in het dierenthuis Kennemerland op de Keesomstraat 5 in Zandvoort Noord... om kennis te maken met Nina. Kijk ook op de, ook, bla bla bla. Kijk ook op de website van hun... En met je kijkers, is toch lief ja, lief ja, Ja, laat ze even op de webcam zien voor de mensen die meekijken. Ze is toch lief. lief, kijk. Ja, ja, is ja, dat is Nina. Dat is Nina. Hallo erop. Nina. Hoi Nina. Hoi. Haal erop in het dierentehuis alsjeblieft, want zo'n lief beest... die verdient een goed tehuis. Niet dat het dierenhuis niet goed is, maar een echt huis... waar ze nog meer aandacht en liefde kan krijgen. Kijk, dat zijn lieve poesjes die hier bij, bij je op schoot komen zitten. Heerlijk, hè? Of ja. ja. Nee, helemaal goed. hè? Nee. Bij het dieren thuis kan je langsgaan voor Nina en alle leuke dieren die daar te vinden zijn. Wommek en Wommek zijn hier.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 Het was de single van die Doobie Burgers en de Long Train Running. Jij hebt nog een, een flitsbericht voor ons. Ja, over die auto waar ik het net over had. Ja, precies. Die, ik maakte een, die maakte een salto. Heb je al snel een auto-salto's gemaakt? Nou, als jij gisteravond in Harlem was, dan uh, kon je dat zien. Want de laverloze automobilist is uh, gisteren aan het eind van de middag in Harlem met haar auto over de kop geslagen. De vrouw raakte niet ernstig gewond, maar moest wel mee naar het uh. politiebureau.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 Zo, dus behoorlijk wat. Dat is inderdaad behoorlijk wat. En ja. dat is niet slim. Want eergisteren, gisteren meldde ik uh, dat eergisteren een auto over de koff was slagen op de zeeweg door uh, waarschijnlijk een slokkie. Dus uh, hè, doe dat nou niet. Niet met een biertje nee. of 10 achter de stuur. Nee. Niet met een biertje of 4. Nee, nee, gewoon helemaal dan... niet doen. Nul. 0. Nul. Houd de 0 vast. De 0 van 0 Promiew. Dat is een oude spot voor veilige kinderen Ja, nee, Misschien niet. ken je hem nog. Ik ja, ken hem nog wel. Heel goed. Zo meteen naar deze plaat van de Hensan Powers. Het gedicht van de dag. De Handsome Poets en Sky on Fire. Tijd voor het gedicht van de dag bij CFM. Het grote boek.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 ben Ru ik het niet? Ruud Joss, hè? tussen 2 en 5 op zaterdag. Ja, ja, ja. En op zondag uh, Anders van En vrijdag tussen 3 en 5. Ook Anders Zandbergen met de Your Breakdown. Baby, don't understand why we can't just belong. overkleden hoor. Ja, he, ja, ja. heel goed. Ja. Nee, die is goed. <lacht> Yo, The Dress You Up, de single van Madonna. Beetje uit de tijd uh, dat ze uh, dat, uh, dat andere hintje had, hè? De material girl. Ja, van het album Celebration, hè? Ja, leuke, leuke muziek van Madonna zijn laatste plaatje. In Zandvoort op zondag. Het zit er alweer op, Maurice. Het einde is in zicht. Het is bijna tegen de klok van vijf uur en het is pikken donker buiten ondertussen. Het is inderdaad echt donker. En regenachtig.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 en dankjewel, luisteraar. Ja, en jij bent er vrij, vrijdag niet. Nee, vrijdag erop met de U breakdown ik weer. Ik ben over twee weken pas weer uh, in het land. Tussen 3 en 5 op vrijdagmiddag. En ik ben er zaterdag weer dan met Ruud Jossup. Tussen 2 en 5 uur. Bedankt voor het luisteren en een hele fijne zondagavond. Dag. Hoi. Some things in life are bad. They can really make you made. Other things just make you swear and curse.